Dikter Hark met het NOS-journaal. Israël heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende doelen op de Gazastrook, waaronder het hoofdkwartier van de Palestijnse Hamas-beweging en transformatorhuisjes. Van Palestijnse zijde zijn opnieuw raketten op Israël afgevuurd. Onder meer in Ashkelon klonk het luchtalarm. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Israël heeft 75.000 reservisten opgeroepen voor een eventuele grondoorlog in de Gazastrook. Dat leidt tot een onafgebroken stroom van militairen en materieel naar het Israëlisch-Palestijns grensgebied. In het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenissen zijn hartpatiënten mogelijk overleden na verkeerde diagnoses, zegt interimvoorzitter van Zoelen in het AD. Hij baseert zich op resultaten van een eerste onderzoek. Cardiologen zouden foute diagnoses hebben gesteld doordat ze afgingen op verkeerde oordelen van laboranten en die niet hebben gecontroleerd. En daardoor zijn mogelijk patiënten voortijdig overleden.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 Over vijanden van de beweging zegt ze dat die vrijwel altijd worden geëxecuteerd. Wat moet je anders met je vijand doen, hem onderwijzen? Al dus Nijmeijer, die nu in Cuba is voor vredesbesprekingen met de Colombiaanse overheid. En in de Verenigde Staten is een Amerikaanse man veroordeeld tot levenslang. De man die in Bosnië werd geboren, wilde samen met twee anderen... een zelfmoordaanslag plegen op de metro in New York. In mei werden ze door een jury al schuldig bevonden... aan onder meer terrorisme en het steunen van Al-Qaeda.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 Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ja, we, ga, uh, we gaan beginnen. Ja, ja. Doe, maar, doe maar suiker erin. En uh, ik heb ook een beetje melk voor je. Ja, ja heel. Ja, precies. En, en dat, dat was het, hè? Water, dat was het. Warm water met melk. Ja, warm, warm water met melk. Oh, op. zoete melk. Uh, laat je jas maar aan. Ja, ja het is hier wel armoed troef, hè? Ja, het is maar we hebben over anderhalf week een vergadering. En er zit een nieuw pand aan te komen, dus ja, daar misschien. zijn we allemaal erg blij om. Ja, het kan alleen maar beter. Ach, alleen er moet wel een leuke koffievrouw bij. Dat zal wel heel fijn zijn. Ja, nou. Dus een zuster-uniformpje, daar ben ik wel voor. <laughs> het is Toebak Leeft op de radio. Welkom bij dit radiogebeuren. En uh, ja, wat, ja, hij is echt op zijn knieën gegaan ook. Uh. Ja, Rutte. Onze, Rutte. Ja, onze nou. Rutte gewoon. Hij heeft ook gezegd: ja, het is allemaal niet even goed gegaan. En ik heb jullie steun nodig. En jullie zijn recht en eerlijk in mijn gezicht. En dat, dat waardeer ik. En we moeten gewoon met z'n allen weer. De schouder, aan de schouder staan zal het vanzelf ja. gaan. van vertrouwen. <lacht> Is hij daar uh, echt ook een fan van? van die, uh, ik van weet die... het niet. Ik, ik vond het wel een dooddoen. We moeten weer schouder aan schouder staan. Op een gegeven moment kan je ook niks meer zeggen. Want alles is al gezegd. Want het was hetzelfde met Obama vorige week. Ja. Die zei: die heeft ook alles, ja, alles is al gezegd. Want We gaan ervoor. En, hè, uh, ja. wat kan niet, die vraagt niet wat het land voor jou kan doen. Maar wat kun jij voor het land doen? Blah blah blah. Ah, en dat kijk, gaat op, maar door. Barack Obama of uh, Rutte. Dat is nog wel een verschil hoor. Can seize this future together. Ja, het ja. is toch net even anders, hè? Ja, schouder aan schouder staan is ook geweldig. Ja, dat heeft wel wat. Ja, het heeft wel wat. Gewoon met z'n allen weer sterk staan. Nou, goed, tot met 10 uur slaap Hier een leuk plaatje. En zo hier de Keizer Chiefs. En Ruby, Ruby. dat doet me altijd denken. Nu waren het ook weer de, de strokes. Nee, niet. Uh... Nou goed, dit waren natuurlijk uh, de Kaiser Chiefs. Een oud plaatje weer van echt lang geleden, maar toch? Leuk om daar weer eens even naar te luisteren. Op zo'n vroege morgen. Hier, zaterdag 17 november. En. Uh, straks onder andere nog uh, General uh, Fiasco. Nieuwe single hebben ze uit, die heet Bad Habit. En uh, gisteren hoorden we het generaal uit uh, die uh, Kroatische. Uh, Generaal, daar zit hem voor in muziekje. Ik heb het idee eten dat. Uh... Je wordt er even ondermijnd. Hè? Mijn wekker ging af, want ik had eerst een truc gevonden dat ik kon je zeggen van ik wil een maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag alleen. Af ja? laten gaan. Ja. Maar op een of andere manier doet hij dat zo niet meer. Dan gaat hij iedere dag af? Ik dus... krijg wel dit gevoel een beetje. Iemand op de fiets. Juist, juist. Dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Ja, wel. dat staat uit die uh, film met. Uh... Uit de Turks fruit. Turks fruit. Ja, het is een hele lekker melodietje om bij wakker te worden. Dat ik kan het niet weten. anders zeggen. Je ziet Monique van de Ven, zie je dan echt zo weer gewoon naakt op het bed duiken. Dat was zo mooi, hè? Ja. Maar weet je wat het ook... is een hondje geworden ook, hè? Heel schattig hondjes geworden. Ja, ze heeft een beetje een mopsneusje nu, weet je, ja. gek. Maar wat ik zo leuk vond, uh, gisteren zag ik trouwens uh, bij uh, De Wereld Draait Door, volgens mij, ja? uh, zag ik Martine Bijl. En die heeft nu een rol in die film van Alles is Familie of zo, in plaats van Alles is Liefde. Oh. Heb je dat gemist? dat ja, nee, gemist. Dat was toen zo'n enorme uh, kassakraker. Kassa die ja? uh, film van Alles is Liefde. Ja? ja? Dat je toch die Sinterklaas die dan oh, uh, ja, ja, geen Sinterklaas ja. wilde zijn. En uh, dat hij dan, dan in een gracht. Uh, in een of zo'n woonboot. op de gracht gaat slapen. En die man zegt: Ja, Sinterklaas. Ik ben Sinterklaas niet. En dat hij dan viel in slaap. omdat die man toch even. heel subtiel, even zijn schoen zette. Weet je, <lacht> voor Sinterklaas. Echt een hele leuke. Dat was echt een hele leuke film met hele, hele leuke details. Ja? Geschreven door Kim van Koten. En nu heeft zij deze nieuwe ook gefilmd. En uh, ja, Carist doet gewoon weer mee. Maar ook uh, welbekende Nederlanders. Maar uh, nou heeft uh, Martine de Belder echt een heel suffig rolletje van een uh, zo oude dame. wier huwelijk een beetje ingedut is en zo. En, oh. uh, maar die, ze lieten van haar, zo kom ik erop. Ze lieten er van haar dus een stukje zien uit uh, een film uit de jaren zeventig. Yeah. Ja. En uh, daar was ze ook echt een bloedmooie meid, was het ook toen, weet je wel. En ze zegt van, nou, ik ben ook helemaal niks veranderd, hè. <laughs> ja. ja, leuk. Heerlijk, en ze heeft ook heerlijke zelfspot, hè. Want ik, ik ja. ben wel een fan van haar. Ja. Want zij is wel degene die heel veel musicals, die uh, uh, uh, ik weet niet of die het was, maar wel een aantal musicals heeft ze dan vertaald yeah. voor de Nederlandse, uh, met de Nederlandse teksten en zo. Okay. En het loopt toch allemaal wel vaak als een tierenlier, weet je, die liedjes. Ja, en musicals. Van, nou, ja, hoor, het loopt altijd wel musicals. Ja, nee, Champollion zet je erin en dan... Hey, ja, maar je succes? moet toch zorgen dat die liedjes een beetje lekker lopen en dat ze ja. leuk op het gehoor liggen en dat Ja, soort dat ding. Ding. ik ben echt, oh man, ik vind het zo geweldig, die muurige Ja, jij ja, krijgt het toch niet uit, maar zoals, nee, maar zo nee, die abbaliedjes, het lijkt me best moeilijk om die nog een beetje leuk te laten zijn. Eigenlijk, zo wacht, gewoon een een is, wat zeg je nou? Die abbaliedjes lijken wel moeilijk om die leuk te laten lijken. <laughs> in het, het Nederlands? Die zijn helemaal niet leuk! Nee, nou, maar in het, dus het Nederlands dan ook nog. Die, die abbaliedjes zijn sowieso helemaal niet ja. leuk. In Nederland zijn ze helemaal niet leuk. Maar juist. Oké, okay. nee, ik weet niet. Okay. Mannen, mannen verwen je niet met musicals. Ik vind het echt zo gênant. Er moet Soldaten. echt iets leuks voor in de plaats zijn weer. Als ja, jij... Soldaat van Oranje is een hele stoere film. Met stoere mannen ja. die zich geven voor het leven. En die zit ook hier hierna wat humor in natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, En dan krijg je daar een musical van. Dan gaat zo'n man gaat over zijn gevoel praten. Zingen. Uw, over zingen, gevoel, zingen nog zing, even. Ja. Nog gênanter hoor. Nee, maar dat, maar dat, is wel, dat vind ik dan wel weer heel verpand. Want ik heb die niet gezien. Maar je hoort ja. overal om je heen ja. dat dat de een is die mag je niet missen. Want het is daar zo'n loods ja, ja, in de ja, spectakel je je spektakel, als publiek word je gedraaid van de ene kant naar de andere ja, kant. Ja. In plaats van dat het podium draait of verandert, draai jij gewoon om naar een ander podium. En het, schijnt, dat is het schijnt een geweldig uh, ja, spektakel te ja, ja, ja, ja, Het ja. is jammer dat het zo ver weg is voor ja, mij. Ja, het is heel jammer dat het zo ver weg is. Ja, ja volgens <laughs> mij ben je er erg blij mee. Nou, dan zou ik okay. alleen voor het spektakel heen gaan, maar dan ben ik wel een hypocriet. Okay. Nee, dan, dan, moet ik, dan zit ik met mijn oordop alleen te kijken naar het spektakel, zeggen. nee zo Precies. ben ik nou ook niet. Nee, ja, ik ben in ieder geval weer gewekt, hè? ik ben wakker ja? en we zitten hier weer bij Toebalk Leefd. Hé, hey, je hebt gelijk, we zit, zitten we op de radio. Het is zomaar echt, het, het is, is echt. Dat heb je soms zo'n moment dat je denkt man. van in één keer van, hoe kom ik nou hier in weer terecht? Ik was toch net toch op mijn werk? Ja, wat heb ik nou? Nou, goed lang ja. ja. Zullen we dan even een heftig plaatje gaan? Ja, de, de, de, de, even een wakker wordt plaatje. Het, want uh, de, ik heb het wel nodig. ...in het uh, mom van uh, uh, tijd voor een wilde gitaarplaat. Wat Heb je hem weer gevonden? Ik heb hem weer gevonden, hoor, die plaat. Ja! Yeah. De tweede plaat in het programma wat je denkt... Van, ...moet ik hier doorheen? Hier moet je even doorheen. Bad Habits, generaal Fiasco. Whatever things is the habit today... ...you know it needs no thought if you throw away... ...and it seems like a lack like of self-restraint... ...at least it's moving forward again are you ever gonna let me in are you ever gonna let me in i'm starting to think now that maybe you did you got this broken mind, but they will hit if it's costly if it wears you out a little tangled release me now are you ever gonna let me in are you ever gonna let me in Places, hollow places, we're complacent. Let's just face it, never gonna let me, and never gonna. In de keelpijn, is luisteren naar Toebach Leeft. Wees welkom in de wereld van de radio. Van de afgelopen weken met je doorspit Dan Kom je toch een hoop nadigheid tegen 75.000 Recivisten zijn opgeroepen om naar de Gazastrook te komen Vanochtend op Radio 1 hoorde ik een journalist Die vlak bij de Gazastrook woont Die zegt ik heb toch nooit zoveel Tanks, wagens, bussen eh, Fietsen allemaal naar de Gazastrook zien gaan Het is echt bizar ik zit er al wat jaren hij zegt, maar dit, dit is echt... Je krijgt erg... er gewoon een shocking verkeerschaos. Dat ze gewoon ja, geen kant op kunnen. Ja, het is belachelijk gewoon. Ja. Er vielen daar. Ja. <laughs> En nou hoe is meneer, lucht, er is, is genoeg een file geconstateerd in de gashuisgebroken. Ja, het is echt belachelijk. En Neem de fiets. Hebben ze daar geen geluidsschermen voor? Want dat is ook echt heel irritant <laughs> ja. ook. Al die herrie. Al die herrie die gaat ontstaan ook oh. gewoon. Ja, nee, het is wel heel vervelend. Want, uh, niemand zit te wachten op een oorlog natuurlijk. Hè, want het nee. lost misschien wel niks op. The end is near. En de haat nou. wordt alleen maar groter. Weet je? Ja. Uh, want uh, het wordt er echt... Uh, ook bij de kinderen die er nu net geboren zijn... Die gaan het meemaken en die zijn bang. Dus die krijgen dus ook een levenlange uh, gevoel van... Nou, uh, die uh, andere kant die is niet betrouwbaar. In, uh, ja, het wordt alleen maar erger. Ja, Jeruzalem wordt zelfs nu ook gebombardeerd. En uh, de journalist zei van... Uh, ze dacht eerst in de van... Nou, die zullen wel geschokt ge ge ge zijn, want dat werd nooit. Werd nooit. En nu... Ja, nou, ja, het was even wennen, maar we zijn er ook alweer aan gewend. maar uh, Beide partijen zitten daar, dus uh, schiet dat op. Ja. <laughs> want uh, dan kan je erop gaan schieten, maar je schiet je eigen mensen ook weer. Uh... Echt een heleboel boekje zoeken. Uh, oh, uh, uh, hey. Geef maar een slinger, dat, uh, dat wapen. Komt ergens terecht, Ik zal vast wel een dode vallen. wel aan de goede kant. 50% kans bijna dan. Nou ja, ja het is iets bizar. Afwachten, het, het moet wel tot een uh, oorlog komen. Als je zoveel mensen die kant op stuurt. Dat gaat ja. gewoon fout komen, natuurlijk hoor. En verder, ja, gisteren is die. Uh, die, uh, die uh, generaal. die generaal Fiasco, wil ik het bijna noemen. Die, uh, van Kroatië bedoel je? Ja, van Kroatië. Ja, ik kan het zijn naam niet uitspreken. Niet dat ik dat, dat graag wil. Maar die is vrijgesproken. Ja. Ook zoiets. Ja. Is hij, hij is in één keer een held geworden. Ja, maar aan de andere geldt, kant he? zijn die mensen natuurlijk die helemaal niet blij. Nee, maar hij was dus in eerste instantie voordat tot 24 jaar cel cellen... voor zijn rol bij de operatie ja. Storm. Storm. De naam ook van... Ja. Maar ja, dat was al de grootste etnische zuivering in één keer... tijdens het conflict tussen de Serven en nee. de Kroaten. Nee, nu maak jij weer diezelfde... Het was geen etnische zuivering, dat is niet bewezen. Nou, ik, ben, ik moet zeggen, ik ben twee jaar geleden in, in uh, Kroatië geweest... Ja. En ik heb wel geprobeerd met mensen te praten over de oorlog. Maar ja, ze, ze snappen zelf ook niet helemaal wat er nou gebeurd is. Want, maar ja, ze, ze waren weer een beetje aan het opkrabbelen. Hè? Ja. Maar het is natuurlijk best wel heel uh, eng allemaal. En ik heb zelf ook nog steeds. Want ik heb vroeger daar, moet ik heel eerlijk zeggen, een vakantieliefde gehad. Ah, ja, wat? Wat? Dat is zomaar weer over. Maar eens vraag je dan nu wel af van. Zou die nog leven, weet je wel? Die hebben het allemaal meegemaakt van dichtbij. En ze hadden het hier, hadden ze het over, ook over een mladen. En uh, hier, uh, nee, en, ja, kijk want het is Gotofina en zijn medeverdachte mladen Markac. En die uh, en die, die, van, die van mij. Nou ja, ik heb. Die van mij. <laughs> ik heb ooit nog wel een pak pakketje ja. gestuurd. Nee, nee. Jouw tas dan, zeg maar? Nee. Ja, oh, het was een blonde met blauwe ogen. Oh, man. Oh, die heette een Milo-fiets uh, Mi, Milo of zo. Ja, oké. Okay. Nou, dan weet ik niet meer hoe ik het uitspreek, maar het dus is ook te lang geleden. Het was echt een, oh, echt een vent, ook gewoon. Ja, het was wel, uh, was wel oh, een coole vakantie. Wilde, wilde nachten waren dat gewoon. Oh. Dus uh, misschien staan we aan de vooravond van toch een uh, redelijke oorlog, als ik het zo begrijp. Oh, bah. Ja, bah. Ze zeggen ook: hè, van, uh, de mensen worden steeds banger. Maar ik moet zeggen, vorige week ben ik op een paranormale beurs geweest. Oh, heel goed. Ja, en precies. die zeiden daar ook, van: de spanning bouwt zich op. Maar na het na, na, na eind december, ja. dan wordt alles weer, uh, uh, komt het allemaal weer uh, op zijn plekje. En iedereen komt wat nieuwe inzichten. Ik denk, van, nou, oké. Okay. Dus dat wil niet zeggen dat de wereld vergaat. Maar alleen dus de, de, de rare denkbeelden vergaan. Ja, maar dus we moeten nog even alles goed schoonmaken, opschudden. Nou, dus even overal. Ja. En, en ik denk, oké. Okay. De enige, volgens mij het enige land nog wat een beetje zeg, in de in harmonie leeft met de natuur. is uh, Afrika volgens mij. Daar gaan heel veel mensen dood, heel veel ellende aan. Maar dat is volgens mij is dan het enige land nog wat een beetje in balans is ook gewoon. Want ja, er zijn gewoon te veel mensen. Dat is gewoon het hele eten gewoon. En daarom gaan ze allemaal dood? Nou ja, ja je kan niet allemaal blijven leven. Ik denk ook dat ze onlog... dood gaan gewoon. Ja, ik in... bedoel. Uh, ja. Het, het, is, het klinkt heel stom, heel cru. Ja, behoorlijk. Een makkelijk uh, gezegd als je zelf nog leeft. En als je zelf geen ellende om je heen hebt. Nee, maar nee het is, wij zitten ja, wel goed hier, hoor. <laughs> ja, wel. We hebben het hier goed voor elkaar. We hebben geen kachel, hè. houd het even goed. Er, er is beetje geen crisis, kopie. Een beetje crisis. Maar ja, we zetten de deur. C.J. Palmer, 43. Did tonight. Your smile. When you're coming home, your man has been a little... Let oh, yeah. Niet uh, 43, maar 34, zeg maar. CJ Palmer. Um, vrolijke muziek op de radio, is ook wel nodig. Zware kost die we aansnijden op zo'n zaterdagmorgen. En dat, uh, ja, dat is best uh, even doorbijten gewoon. Uh, ja, het triest nieuws. Echt, de afgelopen week uh, is uh, een heel team is erop gaan, uh, op gaan zitten gewoon. Ja, plaats genoeg. Plaats genoeg. Kom even aan het zwembad zitten. We gaan kijken. Of, het, het is toch raar dat uh, die orka... Orka, wat je weer... Morgan. Morgan, dat hij niet zo goed reageert. Mor Morgana, weet Morgana. Je wel? Uit, de, uit de Lord of the Rings. Ja, ja, Maar goed, dat hij niet zo goed reageert. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hebben even wat oortesten gedaan. En blijkt dat hij nagenoeg doof is. En uh, ja, nu kunnen ze hem ook niet loslaten. Want ja. dan kan hij niet voor zichzelf zorgen. Ja, dat ze het... zeggen dus... Yeah? Uh, uh, want van de diverse orka's in het park... Hij zit dus in het Loro Park hè, op Tenerife. Yeah? Dus volgens mij is het een papegaai... Uh, He, van Laura Paring, maar ja, In ieder geval zoals de enige die geen hersenactiviteit liet zien... in respons op geluid. En het is zeer waarschijnlijk dat morgen door haar doofheid... de groep is kwijtgeraakt. En zo ruim oh. twee jaar terug eenzaam en alleen in de oh. Waddenzee is dat echt... muziekje erbij. Ja. En wilde orka's dus schijnen alleen maar te communiceren door middel van geluid. En ze denken ook dat het door de menselijke zona's en de drukke scheepvaart veroorzaken lawaai. dat het uh, doofheid bij hun veroorzaakt. of een behoorlijke rol speelt bij het stranden van walvis en dolfijnen. Ja, maar ja ik denk, uh, ja, het is bijna alsof het een disco is onder zee met te veel decibel, En dat komt dan allemaal weer door ons. Maar ik denk van, uh, sinds jaren en dag, in uh, alle tijden, is het altijd al gebeurd dat bepaalde gebieden zomaar al die walvissen en dolfijnen aanspoelen. Hè? Weet je wel, dat het ja. gebeurt hier en daar wel. Ja, Ik had echt zitten, zitten kijken, Jezus, dat liefde nu wetenschappers hebben weer wat gevonden, orka. Ja, dat is, is zo wel doof, erg hoor. Oh, is wel erg geworden. We van niet... alles op de wereld, maar dit is wel het ergste. Ja, ik moet allemaal serieus kijken, de mensen. Denk, nou, laat het beest nou gewoon los, weet je? Ja, ik kan niet veel overleven in het water, dat is doof. Want ik denk, Jezus, man, dat beest. Heb je zijn bek wel eens gezien van? Ja, Heb je wel eens gezien okay. hoe ze met walvisen omgaan? Ik snap niet hoe ze daar durven zwemmen hoor. Ik, ik, ik, ik ga het water niet in hoor, als er zo'n beest in zit. Jezus man. Echt niet? Nou ja, het zal wel heel erg belangrijk zijn. En uiteindelijk, ja, hij zal waarschijnlijk toch wel in de bad ba blijven. Want ja, hij, hij doet toch leuk mee met de groep daar. Want ja, hij past pas er goed aan. Ja, nee, ik bedoel, hij doet toch wel trucjes. Oké, oh, kijk. En dat brengt toch altijd wel weer geld in het laadje natuurlijk. Hmm. Dus dat is altijd wel weer goed geregeld. Uh, ja, verder hebben wij nog andere... Het nieuws. Ik heb nog wel wat berichten hoor. De namenstaande van 350 overleden... krijgen voorlopig de as van hun dierbare niet overhandigd. Door fonds van asbest in het gebouw van het crematorium in Daalwijk... is de ruimte waar de urnen stonden hermetisch afgesloten. Ze mogen er niet bij. Ze zijn bang dat, uh, ja, dat die urnen gewoon allemaal besprenkeld zijn met asbest. En dat moet ook allemaal schoongemaakt worden. En dan uiteindelijk kunnen ze misschien de urnen wel meekrijgen. Oh, dat is wel afgrijselijk. Dit is, ja... Nou ja, het is wel naar. Het is wel vervelend natuurlijk. Het asbest, ach, er zijn zoveel spookverhalen. Ik heb echt een, een collega het had die echt best. als de dood, dood bang was voor asbest. Die durven ook niet door, door de tunnel, hè? Nee? Nee. Dus, nee, daar ga ik niet doorheen. Maar dan, dan, dan je ja, dan zou ik alle filters dicht moeten plakken van de auto. Maar dan kan het nog via de banden, via de onderkant zou het naar binnen kunnen komen. En wat er ook nog gebeurt, dan zit het aan de banden en dan kom ik thuis... En als ik dan uit de auto stap, dan kan ik er aan blootgesteld worden. Dat ging echt zo ver. Dat is wel een beetje manisch die. En die linkt ook echt iedereen in de straat die ze nog zo'n plantenbak buiten had staan. Okay. En als daar een blokje van afgebroken afge... werd, dan in ze aan lijk, de uh, 112 bellen. Ja, ze bellen oh. echt mensen op. Oh, wat erg. <laughs> oh, oh echt... wat erg. Ja, dat vind ik echt wel erg. Ja, zeg, ja. Nou, In Spanje is er een drugsbende opgerold. Die schijnt op een of andere manier van cocaïne. Dus niet van asbest. Misschien ja? is dat wel, zit er wel eens cocaïne in die asbest. Op, ja? dan blijft ja, die dan ze regeen. gooien ja, er van alles de bij andere te... Dat is weer een nieuwe truc natuurlijk. Ja? Maar uh, je schijnt op een of andere manier van cocaïne kledingstukken te kunnen maken. Die heeft het spul over de grens gekregen. En volgens de politie was de Cocaïnekleding via diverse luchthavens naar Bilbao gesmokkeld. En de politie heeft dus inmiddels zes mensen gearresteerd in Galicia in Baskeland vanwege die drugshandel. En de bende kon dan de cocaïne weer omzetten in vezels en maakte kleding. En na de hand, als ze dan aankwam op de plaats van bestemming, werd van de kleding weer cocaïne gemaakt. Dat vind het wel knap. Ja, dat is zeker knap. Ik bedoel, laat het ook gewoon kleding zijn. dan wordt het nog goed gebruikt, het spul. Date voor muziek! Wat wil je nog toevoegen? Het lijkt me wel uh, apart als je die kleding nou draagt. Ja? Of je dan ook daardoor automatisch de hele tijd in een uh, toestand bent van de verhoogd bewustzijn door die uh, cocaïne. Oh, dat zou nog wel kunnen. Dat ja, heel apart ja. toch? Oh, we krijgen een foutmelding. Oh, nou dan gaan Met... we. moeten opschieten, want eigenlijk hadden we het uh, regionies moeten doen. Gaan we zo doen. Ja, sorry. Uh, nou, even een uh, geinig uh, en maf plaatje: Ariel's Pinks Hunting. Only in my dreams. De jaren 70, weet je nog wel? Sexy. Ja, uh, jaren zeventig. Ariel's Pinks Hunted. Ja, dan staat het niet helemaal op mijn blaadje. wat nou is. Maar goed. Only in my dreams. De jaren zeventig leven. Wat een heerlijk, vrolijk muziekje is dit gewoon. Het is uh, half geweest, al echt ruim over half. En dat betekent dat we altijd even wat berichten doen die hier in de omgeving uh, zo spelen. Ja. Uh, ja. Nou, steek van wal zou ik zeggen. Ja, het uh, golfteam Jong Oranje neemt het op zaterdag 24 november op tegen het Jong DJGA-team. Ik denk dat het jong oranje of zo is. Maar het gaat om de beste twaalf golfers. golfers tot 18 jaar van Nederland. En dit vindt plaats in Zandvoort om half negen. Het belooft een hele spannende wedstrijd te worden. En de jongens hebben allemaal de droom om echt in 2016 naar de Olympische Spelen te gaan. En uh, het is dus, er worden negen holes gespeeld om half negen... op Kennemokal van Country Club. En om half één, 18 holes. En uh, om half vijf is de prijsuitreiking van het beste team van Nederland. Dus het, dat is bij de Open Golf Zandvoort. Volgens mij is dat in Noord. Dus ik ben heel benieuwd wat uh, daar allemaal gaat gebeuren. Ja, nou, ik kan je nog even melden. Jawel. Ja, de nieuwe Zandvoortse ondernemer van het jaar is bekend... Vanaf september is de nominatieronde voor de verkiezing Sandvoortse Ondernemer van het Jaar begonnen. En nu, uh, dit heeft kunnen lezen op de gemeentewebsite, de Facebook en vooral uh, in de Sandvoortse Krant. De klanten van de Sandvoortse bedrijven hebben eerst hun favoriete bedrijf genomineerd. Zodra de genomineerde bedrijven bekend zijn gemaakt, is er gestemd. En vanaf 15 november 2002 is de winnaar bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Ondernemersraad. Neem Ondernemersvakantie. Uh, Avond. Na, avond, ja. Ik wilde meteen een vakantiehuis pakken. En het is Rob Houwer. De café uh, uh, Lauw Hardy uit de Halterstraat is, uh, is, is winnaar. Ja, ja, je vindt weg. het erg slavenwekkend. Je ja, ja, zit niet ben, te gaven. Ja, Jij bent even te lang op het feestje ontgangen gisteravond ja, of zo. Ja, zoiets ja. Ja, ja sorry. Nou, uh, nou, ja. Voor, iedereen, voor iedereen zijn het moeilijke tijden. Maar speciaal voor de mensen die het nog moeilijker hebben. No. samen met dus vandaag de Voedselbank Zandvoort... ...van 10 tot 6 uur goed verpakte producten in die bewaard kunnen blijven. Vrijwilligers met goede shirts delen bij de ingang van de FOMAR in Noord... ze uh, uit met aanvullende informatie... ...en na de kassa staat een tafel klaar waar de gekochte producten aangeboden kunnen worden. Dus het is de bedoeling dat je dus boodschappen doet voor een ander dan. Oh, nou, leuk. Nou ja, ik ga niet helemaal naar Noord om daar wat voor de voedselbank te regelen. Dus <laughs> helaas. Ja, het is jammer dat ze dan niet ook hier in het dorp ergens staan. Nee, dus het Noord is toch net even te gek? Dat is even te ver. Daar kom je even vandaan. Kom... Ja. Alkmaar! Ja. ja. Nieuws. Je... Goed, Ik zie woord. dat het andere categorieën zijn ook nog bekendgemaakt. Namelijk categorie strand, horeca, venter, stadhouders, standhouders... Nou goed, maar Strandpavioen Thalisa 18 heeft gewonnen. En de categorie Detailhandel is Kids Avenue Kerkstraat. De categorie uh, Lodges Versterkers. Goed, Hotel Zeespiegel. En categorie Dienstverlening en overige Zonnestudio uh, Sunnybeats... hebben ook Kijk, een prijs Sunny gewonnen Beach. in het okay. ondernemer van het jaar. Goed, ik wou nog even melden dat er morgen op 18 november... is er weer een Zandvoortse Rommelmarkt. Die vindt hey. plaats in Theater de Krocht. Hij is geopend van 10 tot 4 en de toegang is gratis. Altijd goed als het gratis is. Precies. Misschien hebben ze de koffie. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En uh, ja, ik denk dat we nu genoeg hebben. Er is in ieder geval ook een theatershow, komt er nog in de krocht. En dat is dan volgens mij weer volgende week, 24 november. En daar zijn nog kaarten voor te koop bij Sheila's Koffiehuis en broodjes op het Gasthuisplein. In theater de krocht zelf. En dan snack, snackbaar de oude Halt aan de Vondelaan. Dus voor als je kinderen daar... Uh, uh, naartoe wilt laten gaan. Okay. Ja, het Sinterklaas-show. Oké, precies. Sinterklaas komt vandaag aan in Roermond. En later komt hij natuurlijk ook hier... Tot naartoe. zover het, het nieuws het uit Zandvoort. Zandvoort. Nou, zeg. Vrij brutum, gewoon door ja, mij heen. Hij vond het wel genoeg zo. <laughs> nou, moeten we straks maar even in de vergadering nog over hebben. Niet alleen over de dat uh, die er niet is, maar ook gewoon dat... Uh, ja. ja, het is weer een rommelige zaterdagmorgen. Het is echt bokkoud gewoon. We hebben de straalkagels aangezet en we draaien heerlijk rustgevende muziek. En hou je gezicht, ik ben al lang niet klaar met praten. En dan pas geef ik het, als je mag gaan zingen. Allemaal idioot geworden gewoon. Wat is dit allemaal? Niemand luistert meer naar mij. Man. Changing. <laughs> ik krijg een afkeurende blik van mijn collega. Ik zeg niks, mijn blikken zeggen genoeg. Oh, ik hou mijn mond wel. Zien, maar laten horen dat hij wel wil veranderen. Dat krijg je bij mannen wel voor elkaar hoor. Gewoon een tijdje geen seks. Oh man, dan zijn ze tot alles in staat. Het <lacht> is echt, dan komt het wel los allemaal. Toebak levert op de radio. En changing, oh ja, change. Oh, ja. ja, precies, hij gaat ook nog een heleboel veranderen. Het is wel goed om te weten. Ik kan dat natuurlijk allemaal wel, deze mooie. Barack Obama, ja. Uh, Toepak Leeftenbreid, we had het net over, over de beste categorie. Uh, uh, strand, horeca, venters, standplaatshouders. En ik zei Thalisa, maar het is... Talassa. Talassa. En toen had ik het over, wat betekent het ook weer. Ja, niet? wat is het eigenlijk ook maar niet? Thalassa is, is ook een naam die in Griekenland gebruikt voor meisjes. Maar het is een zegodin uit de Griekse mythologie. Een zegodin? Zegodin. Zegodin. Dat okay. is wel mooi als je het stent zo noemt. Ja. Een van de Griekse oergoden staat er tussen is Protogenoi. Nou ja, het zal wel... Maar bekend als de vismoeder of de moeder van alle leven in zee. En ze was de dochter van Hemera en Eter. Eter is natuurlijk de lucht, hè? Eterisch en zo. En ze personifieerde de M. En ik denk van de M? Wat zou dat dan kunnen zijn? Maar ik heb geen idee. Maar het is wel, het wel apart. Ik vind het wel, wat dat betreft, heeft Huige uh, een mooie naam voor de strandtent gekozen. Ja, is het een filosofie strandtent of zo? Nee, nee, maar uh, hij is wel heel erg uh, gespecialiseerd in vis. Oh. En hij haalt het echt. Vroeger haalt hij volgens mij dacht dag uitermijden. Maar uh, uh, correct me if I'm wrong. Maar uh, hij uh, geeft af en toe ook wel eens... Uh, dan komt de wurf erbij en dan doen ze een soort visafslag daar. En echt een oude klededracht En dan vertelt hij van alles over de vissen. Zo. Ja. Dus het is wel leuk, moet ik zeggen. Ik zag gisteren, zag, werd er een visboer geïnterviewd... over geurtjes die wakker houden een pepermunt schijnt te helpen. Als je die, zeg maar... Uh, neem en je hebt zeg maar een, een dippie. Dan, dan kan dat echt voorkomen dat je nergens tegen aanrijdt of zo, weet je wel. Pepermunt. Wat? Pepermunt. Ja. En maar ook uh, Jasmijn schijnt een nog betere uh, invloed op je te hebben waardoor je schet bleef. En feven okay. bij een gingen ze zeggen: wil je ook even ruiken? Welke uh, jij het lekker ruiken? Ik ruik niks. Nee, ik denk ik hele het gek, man. reukvermogen is helemaal uh, oh, erg. Ja. Maar ik okay. moet zeggen, ik heb, uh, uh, ik heb een tijd in een vergadering uh, moest ik zitten. Ik zat toen in de ondernemingsraad. En yeah. ik heb dus inderdaad, als mensen veel praten... en het gaat uh, op dat moment misschien ergens over wat ik dat, op dat moment niet belangrijk vind... dan heb ik de neiging om offline te gaan. Ja, dan noem ik dat. Ik, ik zat gewoon in slaap ja en, uh, Maar dan had ik wel ontdekt van, ja, je had uh, ook van die uh, eucalyptus, je had die, uh, die, die air mentals. Je hebt gewoon de mentals met drop en zo, maar air daar zit dus een laagje eucalyptus uh, ja. omheen. En als je die dan neemt, dan uh, begin je echt even, uh, dat je echt heel diep kunt ademhalen van, wow, dat is wel heel erg verfrissend. En daar word ik dan echt goed wakker van. En dat vond ik erg prettig altijd. Tapeltuning tuning doe ik ook nog wel eens. Wat doe we? Tapeltuning. tuning. Oh, draaien. even, even Nippel ontzettend hard aan je gewoon. Tripple twisting. Ja, tripple. Uh, maar goed, dat, dat mag ik bij collega's niet meer doen. Want ik heb het ook alleen mijn vrouw te oh, doen. Ja, je hield hun altijd wakker. Alleen stagiaires. Uh, <laughs> ik heb een man stagiaires die doet die grap nog wel eens heeft. dan ben je er helemaal even bij. Ja, dan ben je weer helemaal scherp. Oh, man. Maar je moet oh. uitkijken dat je niet met je rechterhand er één keer uithaalt. Ja, maar dan ligt je ik, die handen weer gestrekt. Dat, dat schiet je niet op. Als jij half in slaap bent en iemand doet dat, volgens mij haal je echt. Voluit. Ja. Als je dan met z'n tweeën in die situatie bent... waar je zegt, alles even flink van leer moet trekken... dan ligt de andere gestrekt. Nou, uh, zover even wat uh, informatie. Stoer als je prijzen wint, zoals deze strandtent in Zandvoort. Zoals ik, ik ga er eens een keer heen even lekker uitbaaien. Trek wel je winterjassen. aan. Zullen ze daar wel koffie hebben? Dan? Ja, ik ja, denk dat dus wel goede ook volgens mij. Maar wel je jassen aanhouden, dat is wel nodig. Shut up! Dongtide, Group Love, Group hug. Ja, dat heeft die gisteren weer geprobeerd. Rutte. Ja, ik nog wel een beetje spijt van wat hij allemaal gedaan heeft. Dat hij erin gewoon echt met open ogen ingelopen is. Gewoon met een de, gestrekt de, been, hè? <laughs> nou, nee, niet met een gestrekt been. Maar oh. P van der A heeft het gewoon voor elkaar gekregen nee, Dus ze gaan het nu weer allemaal uh, bij elkaar uh, zetten. Wat ja, hebben ze gedaan? Dresiaans en Van Uil wordt erbij gehaald. En ja. weet ik wel wat allemaal. De, de, de nazaten van hun worden erbij gehaald en geïnterviewd en zo. Dat denk ik, van nou, ja, ze het was het. bij die, uh, de jakhals of zo, weet je, bij de Wereldrijd. Ja. Ja. Wat vinden jullie nou van het, hoe Rutte het doet? Dat ging vroeger toch wel anders bij de VVD. Maar ja. nou goed, hij heeft gezegd, uh, we gaan met z'n allen weer verstaan. Ik ben uh, echt blij met jullie oprechte mening. En uh, ja, niet helemaal netjes gegaan en zo. We gaan het anders doen. We gaan weer. Schouder aan de schouder staan. Precies, we gaan weer schouder aan de schouder staan. Het <lacht> is wel een beetje week, vind ik het hoor. Ja. Rutte. Ja. Niet echt de VVD's om dat te zeggen, vind ik. Goed. Nou, vertel. Ja, nou ja, we moeten weer even wat andere nieuws doen. Hè? Van wat, uh, moeten we moeten wat luchtiger. Ja, wat luchtig. De Zweedse Anna Eriksson heeft bericht gekregen dat de plek voor haar is in de kleuterklas van de plaatselijke basisschool. Nee, wat Anna heeft bedankt, want ze is inmiddels 105 jaar. Dus Hoe lang zo... heeft ze op de wachtlijst gestaan dan? Ja, behoorlijk, behoorlijk lang. Ja. Maar de brief was dus gestuurd naar alle vijfjarige kinderen uit de gemeente Tieren. De volkingsregister leverde adres van iedereen die in 07 geboren was. Dus ook van Anna Eriksson... Maar de, wat wel leuk is, de vrouw kon er de humor van inzien. En het zou leuk zijn als, er, uh, als Anna dus een keer een kop koffie komt drinken op die school. Maar wat ik gewoon zo leuk vind. heb mijn moeder zelf, die, uh, die, die is wel een beetje vergeetachtig. En deze dame is blijkbaar zo helder dat ze er gewoon echt helemaal in de deuk ligt en alles. En dan denk ik van nou, dat vind ik toch wel uh, echt zo'n kranig wijfje, weet je wel. Maar 07, iedereen die op 07 is geboren is ja. aangeschreven. En zij, werd, zij is van uh, 1907. ja. Dus oh, die is uh, 105 jaar oud. Leuk, hè? Dat gewoon die eerste paar cijfers worden gewoon vergeten, gewoon. Die ja, hebben niet meer ja, naar gekeken. Ja. Alleen de laatste vier wordt bekeken. De laatste twee. De laatste twee. Echt heel even. Oh, oké. Ja. Okay. ja, want anders is het 2012. Dan is, nou is het uh, 19... Uh, nee, sorry, 2005. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, iedereen die uit... Nee, sorry. Iedereen uit 2007 uh, moest <laughs> komen. En zij is van 1907. Dus ze is gewoon 100 jaar ouder. Ja, dat is nou, blijkbaar leuk. de enige in die komt Maar ja, 105 is ook wel een hele grote leeftijd. Oh man. Echt behoorlijk. Ik zou nog wel verder doorslepen, gewoon. Ja, dat moet je allemaal doorzetten. Ja, vind mm -hmm. je het gek dat ze die bejaarde leeftijd uh, hoger maken. Want uh, als jij daarna nog 40 jaar leeft, of uh, 35 jaar leeft, hmm. dan denk je, dat kost. Gruwelijk! Ja, ja, precies. Ik kan je even vertellen, ja, goed nieuws, het leger is bevrijd van de Varens. Huh? Oh. Waar heb jij het nou eindelijk. over? Nou, ik heb nog herinnerd dat het programma uh, uh, voor het eerst voorlazen. Dat was echt vijf jaar geleden, dames en heren. Defensie de ja. is eindelijk Weet verlost van nog? beschermde blaasvarens op kamp Soesterberg. Ze hebben vijf jaar lang hebben daar uh, DAF-trucks gestaan. En die werden verkocht. Nou, we gaan ze verkopen. Misschien nog een aardig centje opleveren. Want ja, moet toch bezuinigd worden, Defensie. Dus ja, het zou leuk zijn als ze nog wat terugkrijgen van die oude uh, trucks. 150 staande. En uh, toen wilden ze gaan verplaatsen. Toen zei: hé, hey, wat een leuk plantje. Is er een of andere idiote varen die is daar gaan groeien? Nou, die moesten verplaatst worden. Want ja, ze waren zeldzaam. Dus je moest naar allerlei tuinen of weet ik wel. Botanische te, tuinen. Tuinen ja. moeten overgebracht worden. En nou, had het licht. Oh, nou prima, doe maar. Ja, daar zijn ze mee bezig geweest. Dat heeft dus 22.000 euro gekost. Dat gaat ja. de winst. En vijf jaar. Kijk eens, naar nou, wat en vijf tijd, jaar. Dan koop je zo'n ding. En uh, in vijver is hij toch wel zienderogen afgenomen, zo'n auto, denk ik. Hoeveel werk is dat? Veel. Blijkbaar. Ja, denk, nee, hoe... maar de worteltjes moeten helemaal voorzichtig uit de grond gehaald worden. Dit gaan echt op een logische manier gaan ze die planten verwijderen. Ja, of zo. Het ja. is toch, als, als je van die. freaks hebben is leuk, maar doe het dan even in je vrije tijd. Dat hoeft toch geen 22.000 euro te kosten om, om, die, om ze te over te potten? Ja, het is, het is onbegrijpelijk dit hoor. Mensenlust is een mensenleven. Hè? Alles moet uh, maar bekostigd worden. Ook deze is toch wel een beetje een rare hobby vind ik zelf hoor. Ja, even de laatste platen voor negen uur. Maar geen nood. Er zit toch zoveel in die platenkast bij ons. De Strokes. De favoriete plaats van mij. zoon. Ik kan hem nu wel weer horen omdat hij een paar maanden niet heeft gebruikt. Maar goed. Cool. ja wil je? Macho pizza. Paar restaurants Ja, ik heb vast nog een uh, Hawaii maar weer eens genomen. Dat is toch mijn favoriet hoor. Hawaii. Ja. Ja, dat vind ik toch het lekkerste pizza gewoon. Ja, het is dat in de keuken geplaatst natuurlijk. Maar ja, dan moet er ook nog zo'n granieten uh, kapitalistisch blad op gemonteerd worden en die moet ingemeten worden. En dan ben je weer een week verder. Dus we zitten al bijna, nou, nu een ruime week zonder keuken. Dus elke keer eten we andere mensen. Ik Nog opwerpingen ervan. Wel goed bedoeld hoor, verder. Maar uh, verder, uh, nu moeten we nog een week. En dan volgende week. Dus ik heb regelmatig uh, toch maar even naar de pizzaboer gaan. Ik denk, nou dan ga ik daar maar. Uh... Ja, maar die zijn ook veel lekkere. Die, ja, die zijn veel lekkerder dan zelf. Uh, ja, ja zeker over, weten. Over mijn man, zeker weten. Ja. Nou oh. goed, uh, wat kan, kan ik nog verder vertellen? Oh ja, hier. Een Belgische truck met opleggen is donderdagavond van de weg gehaald... bij uh, A50 Ekwek. Eh, hij was zo zwaar beladen dat de chassis, het onderstel van de wagen helemaal scheuren vertoonde. En de banden waren zo versleten dat het binnenwerk tevoorschijn kwam. Zo'n reden dus bijna op zijn velgen. Ja, precies. Zo. Dat is als het binnenwerk eruit komt, dan moet je meestal, uh, het meestal wegdoen. Dat hè? gaat niet goed. Nee, het geldt niet voor alles, hè. heren. Dat kan je niet bij iedereen zomaar doen als het binnenwerk eruit komt. Nee. Ja, goed. Maar goed, hij heeft een flinke, flinke reeks met bornen gekregen. En uh, ja, weer terug naar uh, België gestuurd. En ja, bon, omdat hij zijn APK-ker niet goed ge gedaan heeft. Dat nee, is duidelijk. Dat is wel duidelijk. Volgens mij wil je, kom je er niet doorheen. Dus. Nee. Dat, uh... Ik heb nog een heel klein berichtje. 10 ja, je... seconden. 10 seconden. Prins Charles heeft een nieuwe website waarop hij allerlei gerichten ontzenuwt. En hij schijnt dus maar wel een te eten iedere dag, maar ze zeggen dat hij er altijd zeven krijgt en dat hij dan de beste uitzoekt. Maar dat schijnt niet waar te zijn.